Alhamdulillah Rabbil alamin wassalam, ala ashraf, al al al wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Beste broeders en zusters, uh, inshallah deze kleine boodschap of deze korte boodschap beter gezegd is gericht aan de aan de standaard moslim aan de jongeren de jongeren aangezien wij weten dat het warm is aan het worden de zomer uh, staat voor de boek en Wanneer de, zon naar, wanneer de zon naar buiten komt, dan weten we dat ook de fitna naar buiten komt, spijtig genoeg, in deze maatschappij. Aangezien wij niet leven in een maatschappij die de islamitische waarden enorm hoog houdt en die de maatschappij beschermt van de fitna, yani van, van, het, van het ontucht en het kwade en het slechte. Wij leven nu eenmaal in een maatschappij die zegt vrijheid. Iedereen is vrij om te doen en te laten wat hij wil. Maar daarom is deze kleine boodschap. En voor alle duidelijkheid. Uh, ik wil niet overkomen of uh, zoals heel veel uh, moslims zouden denken, van de, uh, van de praktiserende moslims, dat zij de instelling hebben van, I told you so. Of uh, wij weten het beter. Of wij zijn meer moslim dan jullie. Of wij hebben een hogere positie bij Allah dan jullie. Daarom, uh, wij aanvaarden het adv advies van iedereen en inshallah. Aanvaarden onze broeders en zusters die niet praktiserend zijn, die broeders en zusters die, die hun baarden scheren, die naar discotheken gaan, die broeders en zusters die spijtig genoeg heel veel fitness hebben in hun leven, die zusters die, die spijtig genoeg verwisterd zijn door deze uh, corrupte maatschappij. Deze broeders en zusters, inshallah, aanvaarden zij dit advies. En neem dit advies aan als een oudere broer die, die een advies geeft of een oom. Of uh, ja, niet iemand, een oudere persoon of iemand die een beetje meer ervaring heeft in het leven, bezie dat dan zo'n advies, inshallah. Broeders en zusters, is de vrijheid echt om mezelf uit te kleden op straat, om mezelf te koop te stellen op straat? Laten we twee voorbeelden geven. De broeders die getrouwd zijn, zouden zij aanvaarden dat zij rondlopen op straat en dat de heel de wereld, ja, nee, bij manier van spreken, en vergeef me, vergeef me de uitspraak, staat te geilen op uw echtgenote. Dat heel de wereld naar uw echtgenote kijkt en haar aankleedt en uitkleedt met hun ogen. Omdat de profeet, sallallahu alaihi salam, zei, de oog kan ook overspel plegen. Zoals dat de handen en de tong overspel, overspel kan plegen. Zou iemand aanvaarden dat zijn echtgenoot bekeken wordt, aangekleed, uitgekleed wordt door heel de wereld? En deze zusters, zouden zij aanvaarden... Dat, jullie echt, dat zouden jullie aanvaarden dat jullie echtgenoot naast jullie loopt. En dat vrouwen knipogen naar hem. Dat vrouwen zitten kijken naar jullie echtgenoten. Dat vrouwen staan... Uh, dat zij jouw echtgenoot aankleden en uitkleden met hun ogen. Zou iemand dat aanvaarden? Subhanallah al -adim. Ik denk niet dat een moslim op aarde zichzelf in die positie kan stellen dat hij zou zeggen dat hij dat zou aanvaarden. Wat, wat scheelt er dan met onze maatschappij? Onze zusters worden dagelijks lastiggevallen op straat. Onze broeders, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons in hen leiden. Dagelijks gaan zij als wolven op stap naar hun prooi. En ter informatie, een van de, een van de, van de dichters in islam, Imam al-Qahtani, hij zei in zijn, in zijn, in zijn gedicht, uh, Inna al nadirina ila al -nisa, -kila uh, De mannen die kijken naar vrouwen, of die, die heel hele tijd hun ogen niet kunnen wegdoen van vrouwen, zijn als honden die... Die draaien rond het vlees. En zijn onze zusters rustobjecten? Zijn onze zusters rustobjecten? Deze broeders die dagelijks naar discotheken gaan. Dagelijks op de meer zijn. Dagelijks in winkelstraten zijn. Op zoek naar hun prooi. Op zoek naar vlees. Vrezen zij Allah subhanahu wa ta'ala niet. En denken zij dat Allah subhanahu wa ta'ala hen niet kan bestraffen. Wat zou, wat zou jij doen, o oh broeder? Wat zou jij doen als jouw zus wordt lastiggevallen? Wat zou jij doen als jouw zus wordt versierd? Wat zou jij doen als, als er mensen kniepogen naar jouw zus of naar, jou, naar jouw moeder? Zoals een metgezel naar de Profeet sallam, is gegaan en hij zei: Ja, Rasulullah, O boodschapper van Allah, geef mij de toestemming voor overspel. En de Profeet alayhi wa sallam, met zijn wijsheid, met zijn hikma, hij zei: Zou je dit aanvaarden voor jouw moeder? Hij zei: Nee, Rasulullah. Hij zei: Waarom aanvaard je dat dan voor iemand anders, zijn moeder of zijn zus of eenderwa of zijn dochter? Daarom vrees Allah subhanahu wa ta'ala, beste broeder en beste zuster. Wallahi la la ilaha illahu. En alhamdulillah wij zijn mannen. Dus wij zullen toch wel weten wat schoonheid betekent of wat wij winsten van een vrouw. Het zijn toch de mannen die, die de vrouwen kiezen. Beste zusters, wallahi, beste zusters, wallahi la la ilaha illahu. De echte en ware schoonheid van een zuster is wanneer ze aangekleed is met Gemar. De ware schoonheid van een zuster is wanneer ze een niqab heeft. De ware schoonheid is niet een geëpileerde zuster die wenkbrauwen heeft als een duivel. Zoals bijvoorbeeld die ene van Mtoro, die presentatrice van MTRO die, die op tv komt Angst aan jagen. En die precies een film van Allahu Allah, Dracula. Uh, Frankenstein is back. Lijken? Uh, Allah, dit is niet schoonheid. Schoonheid is niet met hakken rondlopen en tak, tak, tak, tak, tak door de straten, zodat iedereen zich omkeert. En wist u jullie beste zusters. Dat het, het epileren van de wenkbrauwen is verboden voor onze, voor onze gemeenschap, voor onze vrouwen. Omdat de prostituees in de tijd van de profeet Salayzalim zichzelf daarmee kenmerkten. En de ongelovige vrouwen, de muschrikheid in de tijd van de profeet Salayzalim, zij droegen ook sieraden aan hun enkels, waardoor dat zij door de straten van Mekka werden herkend. En daarom is dat ook verboden voor een moslimvrouw. En een moslimvrouw is een vrome, zuivere, reine vrouw en geen lustobject. Waarom die gespannen jeansbroeken? Waarom die korte rokken? Waarom ons voordoen als anderen? Hebben jullie niet gezien dat Kathleen en Veronique, dat zij verandert in Khadija en Aisha? Hebben jullie niet gezien dat drie, gemiddeld drie bekeerlingen per dag, gemiddeld drie bekeerlingen per dag waaronder de meeste vrouwen zijn? De westerse vrouw, de, de, de, de, de standaard ongelovige vrouw, zij hunkert om moslima te zijn om bedikt te zijn met hijab, met ghimar, om te bieden voor haar Heer en om haar Heer te aanbieden. Waarom gaan onze zusters naar hun maatschappij? Zij hebben gelopen weg van hun maatschappij en wij gaan naar hun maatschappij, we proberen hen na te doen. Vrees Allah beste zuster. Wallahi dit is niet om superieur te doen en dit is niet om te denigreren of om iemand te vernederen. Maar beste zuster, een zuster heeft waarde. Een zuster heeft waarde. Een moslima heeft waarde. De allereerste persoon die moslim is geworden na onze profeet wa sallam, was zijn echtgenoot Khadija radiyallahu waardaha. De allereerste martelaar in islam is Soumeya. De moeder van Ammar, van Alayasir radiallahu ta'ala Zij is de eerste martelaar. Zij heeft ons geleerd wat standvastigheid betekent en wat Godvrees betekent. De, allereerste, de allergrootste geleerde van islam, die ons de, de, de biografie van de profeet en de, de traditie van de profeet heeft overgeleverd is uh, Isha radiallahu ta'ala anha de dochter van Abu Bakr salldik, dit zijn vrouwen dit zijn vrouwen die moeten geïmiteerd worden niet Lady Gaga en de niet hoe uh, uh, noemt zij daar die zangeres die is uh, gestorven aan alcohol uh, Amy Winefield uh, Winehouse عفen. Amy Winehouse haar naam is Winehouse, het huis van wijn. En zij is, overgele uh, zij is overleden aan alcohol. Hoe ironisch kunnen we niet zijn? Beste zuster, het model van ons leven is niet Christina Galera of Britney Spears of Jennifer Lopez of eender welke andere kevieren. Onze voorbeelden zijn Gensai. Zoek op, zoek op wie het is. Een Godvrezende een godvrezende zuster, een godvrezende sahabia radiallahu ta'ala anha in de tijd van de profeet sallallahu in de tijd van de metgezellen. En zij was iemand die zo goed Arabisch kon en zo goed kon schrijven dat de profeet sallallahu graag luisterde naar haar gedichten. Wat een eer is dat, dat de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala jouw gedichten graag hoort. Kijk hoe een eer, kijk hoe een eervolle vrouwen dat waren. Dan probeer deze vrouwen na te doen. Probeer in de voetstappen te treden van die vrouwen, beste zuster. Dus mijn boodschap is duidelijk. In plaats van onze tijd te gaan verdoen in De Ster, of in Hofstaden, of Plankendal of, ik weet niet, of in Oostende, of ik weet niet naar waar te, naar waar te gaan om zo'n gezicht te ontspannen. Er is ontspanning in islam. Er is ontspanning in islam. Gisteren hadden we een barbecue met broeders. En zusters komen ook samen. De zuster -tak van Sherry voor België komt ook samen. Contacteer die eventueel voor vragen, et cetera. Zij komen ook samen. Zij genieten ook van het leven. Zij zijn ook vrije vrouwen. Maar zij overtreden de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala niet. Hun ontspanning en hun vrijheid betekent niet, betekent niet de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala overtreden en de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala aan ons laten slappen. Dit betekent niet vrijheid. Daarom, mijn geliefde broeders, willen jullie ontspanning? Heb ontspanning. Naam, we kunnen gaan zwemmen. Wij kunnen naar de Ardennen gaan. We kunnen activiteiten doen met broeders. Maar waarom zouden we de duivel ons laten leiden? Waarom zouden we de verantwoordelijke van de groep, of de, de, de, de tour-operator, Iblis maken? En de zusters, de zusters die ontspanning willen, waarom zouden zij de touroperator van de ontspanningsriet, waarom zouden zij van die tour-operator Iblis maken? Waarom zouden zij Iblis gebruiken? Om, om, om, de om, om zichzelf te ontspannen, en te relaxen. Wil jullie zelfs beloningen krijgen voor jullie ontspanning? Vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Gehoorzaam Allah subhanahu wa ta'ala. Gedenk Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs in onze ontspanning. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala ons zegenen. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala, o oh geliefde zuster, jou een man geven die jou respecteert. Want weet, beste zuster, dat wanneer jij een man tegenkomt op straat en dat een man kniepocht naar jou op straat en dan geeft hij zijn nummer aan jou en jij hebt contact met hem aan de telefoon en jullie hebben een relatie, een haram relatie en daarna trouwen jullie weet beste zuster dat hij dit zal doen ook met andere zusters zoals dat hij jou heeft versierd op straat kan hij andere vrouwen versieren en o oh beste broeder, jij die een zuster versiert op straat en daarna met haar trouwt zoals zij jou de tijd heeft gegeven op straat zal zij nou jou ook mensen, mensen tijd geven op straat? Wees niet versteld wanneer jij morgen jouw uitgenoten ziet spreken met een man. En jij, beste zuster, wees niet versteld wanneer je jouw man ziet sms'en of bellen. Of, een, of, of in de aanwezigheid met een, van een vrouw. Wees niet. wees niet versteld. Want er is een standaard in islam: Kemetadino, toedijn. Zoals jij doet, zal er gedaan worden bij jou. Dus vrees Allah subhanahu wa ta'ala, zodat we de toorn van Allah subhanahu wa ta'ala niet krijgen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze broeders, onze broeders zegenen en een nieuw status geven met de kitab en de sunnah. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze zusters mooi maken met Godvrees en schaamte en niqab en hijab. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze maatschappij beschermen van verwisseling. Verw verw verw verw verw en mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze maatschappij beschermen van corruptie en el-fasad. En barakallahu fikum. Alle goede zaken zijn van mezelf en van de alle goede zaken zijn van, zijn van Allah subhanahu wa en zijn boodschapper. En alle slechte zaken komen van mezelf en de shaitaan. En vergeef mij, als ik, uh, als ik uh, uh, deze persoonlijke zaak heb gezegd, wil denk denken even na, nou, sta stil. Probeer deze boodschap op een objectieve manier te, te, te nemen. Kijk niet naar het gezicht. كلكنار دو وورده شاء الله سوله ديزه وورده فان نوت سن الله تبارك وتعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف في الغاب هوانا كيف قوية؟ كيف في الغاب هوانا كيف